Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Godfried Bowmans. Hier is het eiland Rottermerplaat op dit ogenblik met een prachtige zonneschijn. En uh, naast mij Godfried Bowmans. We zijn dus aangekomen. Godfried, hoe is de reis geweest? Uh, goed, mooi. Erg mooi. Het duurde twee uur op een sto stoomschipje. En toen... Uh, Um, zijn we in een roeiboot overgegaan gegaan en toen hebben we de lieslazen aangetrokken en toen dat is heel apart die lieslazen voor jou ja want ik heb maat 48 en, en maar ze waren toch voorradig toen dus zijn we door de behandeling gewaad en op het eiland gekomen ik merk aan deze hele procedure hoe moeilijk het is dit eiland te bereiken en hoe gevaarlijk dat wil we ik wel even zeggen ja, uh, even voor uh, Bredenburg is dit allemaal te verstaan over. ja dat is prima gaan jullie gang nou hoor Goed, we zijn weer terug. Uh, u zult zich als luisteraar waarschijnlijk afvragen waarom wij steeds overroepen. Dat komt omdat hier een mobiele phone staat. En van hieruit zenden we dus naar Bredenburg onze vaste post. Vandaar dat we steeds overroepen. Godfried, uh, hoe ligt dat over voor jou? Is dat makkelijk om dat steeds te zeggen? Of denk je dat je dat gaat vergeten? Nee, ik vind het uh, vrij eenvoudig. Dit kleine hokje, die is in wc'tjes wc is geweest, vloggen. En uh, dan druk ik een knopje in op de microfoon en betekent dat ik spreek. En dan zeg ik over en dan laat ik het knopje los en dan praten zij. En dat doen we tien minuten per dag, van twaalf tot tien over twaalf geloof ik. Hè? Ja, en morgenochtend uh, beginnen we dan ook nog in, in weer of geen weer met Bert Garthof. En dat is, dat staat hier ook uh, geschreven, precies om half tien tot tien over half tien. Het eiland zelf het belangrijkste, je eerste indruk. Uh, prachtig verlaten, eenzaam, hier naar het wrakhout En zover je kan zien de oneindigheid om je heen. En dat vind ik bijzonder indrukwekkend. Ik ben echt diep onder de indruk. En uh, ik vind dit een moment waarop ik uh, niet, uh, helemaal niet angstig, maar wel ernstig stem. ben. Uh, zoals iemand die op het punt staat iets te beleven wat uh, geen enkele Nederlander nog beleefd heeft. De volstrekte eenzaamheid. Geen telefoon, uh, geen bezoek, geen mens te zien zeven dagen lang. Ik vind dat een geweldige ervaring. ...die ik met spanning tegemoet ga. Wanneer gaan jullie mij verlaten? Ja, wij gaan vanmiddag, of tenminste na de uitzending... ...gaan we terug met de boot. Omdat het, uh, het water al aardig aan het zakken is... ...en de eerste banken al zichtbaar worden. En uh, we moeten dan erg snel zijn... ...want ook de haven in Noordpolderzeil die komt aan droog te liggen... ...dus we willen ook wel graag terug. Dus wij gaan direct weg. En de mensen die thuis denken dat uh, Jan Wolker... ...samen met Godfried Bomas op een eiland zit... Daar, uh, ...dat kunnen we dan tegenspreken. Dat is niet zo, hij is hier helemaal alleen. Hè? De zender, we kunnen dat nog wel even bekijken. Is dat allemaal duidelijk voordat, je, voordat we weggaan? Ja, ik moet dat knopje aanzetten en dan weer afzetten als ik dit hokje verlaat. Ik heb uh, vanaf mijn tent een loop naar dit paaltje toe van ongeveer 20 minuten. Ik ga maar een half uurtje eerder weg, safe. Maar, en, en dan uh, tien minuten praten en dan zet ik het weer af. Waar ik vrees benieuwd ben, wanneer, vanaf welk moment ben ik nou helemaal alleen? Wanneer gaan jullie weg? Dat moet ik dan even aan de heer Gauwschart vragen. Uh, over een half uur, uiterlijk. Ben je blij dat, uh, dat iedereen dan weg is? Kijk, ik heb maandenlang aan dit moment gedacht en nou wil ik ook dat het gebeurt. Dat is begrijpelijk. Hoe vreemd het ook zal zijn, ik wil nu dat, het, uh, dat jullie dadelijk weggaan. Maar niet na nou, dank gezegd hebben voor die enorme voorbereiding. Voor jou ook, voor jou, Willem Ruijs. Voor de geweldige toewijding waarmee jullie dit maandenlang gedaan hebben ik geloof niet dat er iets mis kan gaan ik heb zelden een onderneming met zoveel zorgvuldigheid voorbereid gezien. We hebben al eerder gezegd dat we ook niet de, de, uh, willen horen dat wij verantwoordelijk moeten zijn voor de dood van een Nederlandse schrijver. Dat weet ik. Nee, het is inderdaad wij. Dus Elke fout die je maakt is definitief hier. Als je in spijker trapt met je blote voet dan is het uit. Dan word je wel opgehaald door een helikopter maar dat is jammer. Dus alles wat je doet moet je zorgvuldig doen en met overleg doen. ...en dat is ook een ervaring die wij niet kennen... ...we zijn ring door mensen die je helpen... ...hier is niemand die je kan helpen... ...alleen je hoort de meeuwen... ...ik ben benieuwd als de luisteraars die horen die meeuwen nu... ...ik wil dat even aan, aan Bredenburg vragen... ...zijn de meeuwen te horen, over? Ja, die zijn uitstekend te horen... ...jullie moeten echt een niet te ver van de microfoon praten, over? Begrepen... Uh, ...dan het volgende... ...ga je wandelen hier... ...er is namelijk... Uh, als, ...dat is wel aardig om te vertellen... Uh, ...s middags loopt het dus droog... ...en dan heb je grote vlaktes... ...gelijk de Sahara met dit weer Waar je zo'n uh, 6 kilometer voorlopig kunt lopen. Ga je dat doen? Ja, ik uh, ga af en toe een wandeling maken. Ik heb gisteravond met een strandvoogd gesproken, een gebruinde man, Groningen, geweldig keer op de kant. En ik vroeg hem als ik nu iets vind. Is dat dan voor mij? Bijvoorbeeld een kist met Ducaten uit de Gouden Eeuw, die ik hier aanspoelt. Ik had mij voorgesteld dat, dat dan ook in mijn tent in te laden. En daarmee naar huis te gaan en dan een rustige oude dag tegemoet te gaan. Dit is niet het geval, ik moet dat bij de strandvoogd afleveren. Maar de pijnlijke gedachte wordt weer verzacht door de overweging dat hij dat ook weer moet afgeven. Ik ben altijd benieuwd waar het dan tenslotte terecht komt. Ik denk bij de minister van Financiën die dan de volgende dag met een nieuwe cardiac rondreed. Goed, de tent heb je zelf al geïnspecteerd, alles is naar je zin, ook het eten wat je uh, gezien hebt. Ja, uh, zijn er zijn zes maaltijden met zorg klaargemaakt. Wat ik bijzonder leuk vind is, dat die, in die tent kan ik staan. Dat vind ik heerlijk, ik vind het vreselijk zo'n tentje, wie als je als in de rond geboren scharrelen geboren. En uh, nou, dat bed is fijn, zo'n zo zo zo uh, rubber matrasje en daar overheen een slaapzak. Er is ook een tafeltje waar ik wat kan schrijven. En wat ik geweldig waardeer is een stoel, waar ik gewoon in kan zitten. Ook een, het is een makkelijke stoel. En er is een luifeltje bij de tent waar ik in de, onder, in de schaduw kan zijn. Er zijn nu meteen veel mensen zijn die dan roepen, uh, mij kun je hier wel vier weken kwijt met deze condities. Uh, is dat zo? Nou, ik, ik, er is vannacht een bewaking geweest bij de tent. En ik heb gehoord dat de strandvoogd die uh, die man heeft geprobeerd te vinden, de grootste moeite heeft gehad om iemand bereid te vinden dat te doen. Het is helemaal niet zo eenvoudig. Het, het begrip wat, wat er op het ogenblik aanwezig is, waarin mensen zeggen dat het wel leuk zal zijn, vooral met het mooie weer, dat zie je dus toch anders. Nou, ik zie het helemaal niet tragisch, ik vind, het, ik vind het heerlijk om te doen, maar het is uh, je moet het wel kunnen. En uh, ik, ik moet gewoon afwachten of, of ik daartoe behoor, de mensen die dat uh, niet met de tanden op elkaar, want dat, dat is niet leuk. Je moet dat niet als een stunt doen, maar ontspannen en, en uh, rustig, wel overwogen, zeven dagen alleen zijn met een volstrekte stilte om je heen, dat ontspannen te doen, nou ja, dan moet je maar afwachten of je dat kan. En ik vind het verkeerd als iemand zegt, oh, dat kan ik wel, daar hoor ik niet toe, dat weet ik niet, moet, moet gewoon kijken. Ja, hij is uitstekend overgekomen, gaan jullie maar door hoor. Goed, net als een astronaut die de maan opkomt, een mededeling voor het ganse Nederlandse volk, of de hele wereld, een boodschap van jou. <laughs> nee hoor, ik heb geen boodschap. Misschien heb ik er geen als ik hier vandaan kom. Nu heb ik helemaal niets. En dat vind ik ook verkeerd. Je moet hier helemaal passief zitten. En alles om je heen laten gebeuren. Niet geharnast met meningen, voordelen en boodschappen voor de wereld. Ik zie daar met blijdschap van. Goed, dit was dus voorlopig Rotterdam Plaat. U kunt ons morgen horen, tenminste ons, uh, Godfried Bomans. Om half tien tot tien over half tien Hilversum 2 weer of geen weer. En daarna dus eh, op Hilversum 2 in muzikaal onthaal. En daarmee beginnen we dan de serie, de cyclus, die dus iedere dag is. Dus iedere dag verder kunt u een verslag horen van dit eiland. Ik ga terug naar de Bredenburg over. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Godfried Bowmans. Contact vaste wal Willem Ruijs. VARA AVRO-productie G. Gauwswaard. Godfried Bomans, hallo Godfried Bomans. Rotterdamer Plaat, ben je aanwezig? Over. Ja, Willem, ik ben er hoor. Ik, uh, ik heb gedaan wat je zei, vijf minuten tevoren aanzetten. Maar ik dacht dat je pas om zes uur zou komen en zo is het ook goed natuurlijk. Over. Goed, ik heb een vraag aan je, even zo tussendoor. Wat voor indruk heeft het gemaakt toen wij vanmiddag met de boot wegvoeren? Over. Nou, ik was heel rustig. Ik voelde me, dat klinkt een beetje gek, een beetje plechtig. Dat is het woord. Je vergat je over te zeggen, Godfie. Zeg, je stond boven op het duin. Is dat waar? Ik stond boven op het duin met een stok bij me voor de meeweef. Ja, en ik heb met een kijker zo lang mogelijk jullie nagekeken. Over. Uh, zijn er klachten of andere dingen die uh, met, met betrekking tot de tent en de voorraad, stoelen en zo is alles naar zin... zijn er dingen die er niet zijn over? Uh, ik kan niets vinden wat er niet is. Ik heb drie eitjes gekookt en uh, koffie gezet. Uh, allemaal gedaan voordat ik wegging, zodat dat nu staat te koelen. En uh, klaar is als ik terugkom. Zo is het wel leuk als je toch nog in die enorme verlatenheid hem een huisje hebt. Dat is toch wel gezellig. Over. Zijn er uh, zeiljachten en dergelijke bij je in de buurt? Of heb je een idee dat er mensen aan kunnen komen? Over. Nee. Twee keer is een militair vliegtuig vlak boven mijn hoofd het cirkelen geweest. Dat is alles. Over. Goed. Ik dacht dat we dan uh, kunnen sluiten. Uh, heb je nog iets te zeggen? Over. Ja. Ik wou vragen. Ik zie hier staan zondag half tien. Dat gaat toch door? hè? Over. Ja, vijf voor half tien, dan gaan we je oproepen. Over. Uh, dan ben ik er hoor. Uh, over en sluiten. We Godfried, uh, nog niet sluiten. We wensen in ieder geval wel trust hier vandaan. En tot morgen. Over. Wel bedankt Willem. Leuk dat ik een stem gehoord heb. Dag. Oké. Okay.